Wij beginnen de Zogarles 75. Um, overmorgen is het vijf jaar dat wij dat onze site bestaat. Vijf jaar jubileum liftum. En zo uh, so waren we begonnen dan toen. Ja, we wisten niet wat, hoe, wat, of het, of het, hoe dat zou zijn, we wisten absoluut niet. Maar zo gaat het, Hier gaan we verder, verder. Het is eenrichtingsverkeer, dus het kan niet anders. Gewoon verder gaan. Het zijn die verdere ontwikkelingen, die geweldige ontwikkelingen die wij meemaken. ...ook naar de maatschappij toe... ...maar terwijl... ...en blijven we toch wel... ...onafhankelijk... En, ...en tegelijkertijd gaan ook onze... ...bijdrage leveren... ...ook hier... vlieg ...in de maatschappij... ...in Nederland... ...maar dat komt... ...dat, dat, dat zullen we dan eerst opbouwen... Iedereen zal al horen... ...en er is plaats voor iedereen... ...om van jullie... ...om straks... ...mee te doen... ...als leraar... En ...etcetera... ...etcetera... ...dus... Het is wel veel werk en ik hoop dat er ook van jullie mensen komen dan die dan echt die, uh, de toepassen, de toepassing, toepassingsgebieden van Kabbalah, wat we gaan ook hopelijk uh, aanpakken zo ten aanzien van de maatschappij hier wat dingen die helpen aan de mens. Dat zullen we ook doen, proberen te doen hier in dit land en ook in België. En natuurlijk dat jullie zijn de kandidaten om dat uit te voeren bij lerende anderen. Dat is een beetje dat wat inleiding Nou, we staan op de pagina uh, Youthbed 12. Het is de laatste pagina van dit. Van deze uitspraak van de zogenaamde. Niet, niet eenvoudig, maar het is alles wat moeten we eenvoudig of niet eenvoudig. Het is wel belangrijk wat je wat Steeds gaan we zien wat het allemaal. De verhouding, de opbouw van die Nukwa, van de Niets anders, ook bij ons niets anders. Nu moeten we opbouwen, juist dat. Noekwa, dat, dat zijn wij. Iedereen van ons is dan, de maalgoed is dan, dat ben jij, dat, dat innerlijk wat we ervaren van binnen, begrensd of onbegrensd, dat ben jij, dat is de noekwaar. En daarom is het bijzonder belangrijk om te zien hoe dat opgebouwd wordt, welke toestanden zijn er. En in welke toestand hebben we dezelfde problematiek, dezelfde gangen. Dus dan, daarom is het toch nog wel belangrijk. Maar, Volgende keer hoop dat we deze pagina vandaag klaar En dan hebben we echt geweldig, geweldig begint. Het. En verder gaat het met een geweldig artikel verder. Uh, wat bijdraagt enorm bij het begrepen en voelen, aanvoelen van de uh, reddingsformule, zoals ik dat uh, zeg. Dus pagina Youthbed. Uh, de regel de rechterkolom en de regel dertien. Op het bord heb ik alvast wat een, het een en ander opgetekend van wat ik zie dat wij nodig hebben in dat verhaal. De regel dertien, de rechterkolom. We zijn zo maar. We Ilmala de Niru Lo istarun bealma Hulle dubbel punt. En dat is wat hij zegt de zoger. We Ilmala de Niru, en waar is hij niet zichtbaar? Lo Nishtarun. Lo istarun dan zouden zij niet blijven inleven. In het ging over de boosdoeners, herinner je nog? De boosdoeners. Dubbele punt. 14. Alles komt. Ik heb geprobeerd dat die allemaal op te tekenen. Wat is, wie zijn de boosdoeners? Wat is dat? Alle facetten probeer ik een beetje op het bord te tekenen. Maar dat komt straks punt veertien. Je kan sot Punt. Er is hier een groot geheim. Punt. Je schaamt sot, maar je schaamt sot, bet. je schaamt sot, maar je schaamt sot, maar je schaamt sot, maar je we hebben meer tijd. Tiet Hila, want eerst, vijftien. Nivnet Hanukwa werd de Nukwa op, euh, opgebouwd. Basod bet Hamorot Hagdolim in het geheim van twee grote lichaams, euh, twee grote lichtbronnen. Wij hadden geleerd, herinner je nog, in het begin hadden we geleerd van die Nukwa, dat die in het begin van de, van, van, van begin, begin van de zoger zelf, hadden we geleerd dat, dat eerst de Noekwa was als puntje, ja, als puntje alleen, als één sfera, als Shoshana, ja, als Leli. Shoshana als één en negen waren eronder. Toen konden we nog niet hebben, we moesten stap voor stap dat leren, maar eigenlijk... Is wat hij nu vertelt, dat is het ontstaan van de Noekwa. Dus de Noekwa ontstond op de vierde scheppingsdag. Pas. Ja? Dus op de eerste scheppingsdag werd geschapen. Wie? Welke sfera? Huh? Er zijn zeven dagen. Zeven dagen van de schepping. En gaat altijd de kilim. Altijd hoe kilim worden opgebouwd. Van boven naar beneden, ja of niet? Eerst, eerst wat. Lichtere klie en dan lichtere. Ha? Nee. Ik bedoel, van welke sfera hoog van, van boven naar beneden gaat het, ja? Dus waarom? Alle opbouw gaat altijd van boven naar beneden in de kilim. Dus welke sfera was, was de eerste keer, de eerste dag van de schepping? Ha? Even nadenken, hoeveel dagen, hoeveel dagen zijn er? Zeven dagen, ja of niet? En wat is de wereld, ha? Gezet Natuurlijk geset. Waarom? De wereld is, uh, is... Is... Is er een paal. Het is, is niet belangrijk. Dat is niet, dat is niet schaam niet Jezus. Niet zegt iets, iets wat niet. Niemand gaat lachen van jullie. Dan moet ik eerst slagen voor mezelf. Hoe ik uh, elke dag... Uh, Prootsel een beetje. Gaat me soms ook erg moeilijk. Altijd is boven mijn hoofd. Maar de zeven dagen van de wereld dus dagen van de, de schepping wat is geschapen de wereld is geschapen ja door wie was die geschapen door de bina kochma en bina dus dat kan niet kochma ja dat kan dus vanaf de vanaf wie wat is onder de bina gesis eigenlijk en de schepper we hebben gezegd dat is dan elokiim dat is dan uh, bina dus kochma en bina dat is abawiim en die hebben geschapen de wereld en abouïmen toch behoren in zekere mate tot het hoofd, ja. Dus bina daar we. Maar dat is dan niet. Dat is nog, dat zijn -bina, zijn nog een beetje als, net, zijn net als lichten. Ja, een beetje grover, grover, maar dat is nog niet tastbaar. Alleen de zeeran, pin en malchut, dat zijn de ware kilim. Duidelijk. En kilim, dat is wereld. Duidelijk. En bina is nog glibberig bijna is nog een beetje net als glibberig nog, het is nog geen, geen echte klie, klie is betekent iets wat standvastig kan zijn wat, uh, wat daarin komt, dat die kan vasthouden, dat is klie ja, dus als het licht binnenkomt dat dan, net zoals bij ons in de keuken hebben we daar een pan, een pan kan wel water binnen houden sowieso klie klie is bestendig iets, de kracht grove grofheid, heeft een grofheid, genoeg grofheid om eh, lichten binnen te, te halen. En Bina is, wat, is, wat, is nog, nog niet zo, is nog geen wereld. Wij zeggen ook de hoge wereld, en zeggen wij natuurlijk, maar, maar dus de wereld, kunnen we zeggen, de hoge wereld is dan hebben we iemand, maar er zit toch wel wat iets als, als wereld, maar het is nog wel Alleen maar wereld van geven. En de wereld van geven en nemen is de wereld is Zeran, Bin en Noekwa. Dus de hoogste sfera is Gesed. De hoogste sfera is Gesed. Zeg tegen hem dat zijn. Dus de hoogste sfera is Gesed. Dus is gesed. En het is ook gezegd dat uh, olam Geset Ibane. De wereld zal door Geset geschapen worden. De wereld zal, soms staat het geschreven. En dan zien we dat het, waarom is dat. Is. De Geset is de eerste die, de waardoor de wereld op, uh, opgebouwd werd. Op drie afstanden. Drie afstanden heeft hij, dat zullen we leren. Ja, daarom is het precies. Vanaf de Geset hebben we de drie afstanden tot het licht. We zullen het leren. Het afstand moet een drie en. Om klie op te bouwen moeten drie afstanden zijn tussen de klie, de klie en, en het licht. Dan wordt het een volmaakte, vol, een voltooide klie. En, wanneer, en hier is het ook het geval. Het licht werd waar? Het licht werd schijn vanuit de ketter. Bij het, ja, bij het, bij het scheppen van de wereld, het licht schijn van de ketter. Natuurlijk van de ketter. En dan wil ik zeggen van de ketter van de Abouhima. Van de vader en moe. -ma. Maar toch wel drie afstanden zijn er. En Michel, je zei dat het bij de opstaan was van de vierde scheppingsdag. Vierde scheppingsdag. Op de vierde scheppingsdag. Natuurlijk, heel goed. Opletten. Dat helpt mij ook. Dat zit ik niet ver, ver, ver, ver gezakt. Dus op de, ja, dus op de eerste dag werden de gezet geschapen. Ja? Op de tweede dag. Gewura, dus op de tweede dag, werd eigenlijk de, de, de, de, de, de bodem gecreëerd, als het ware, voor de tweeledigheid. Ja? Voor de tweespalt, als het ware, schijnbaar tweespalt, voor de discussie. Ja? Want op de tweede dag was Russie ontstaan van de tweede dag. Dus geen Russie, maar de, wat kan uitlopen op Russie. Wat kan aflopen op een goede gesprek, op een goede discussie, op de samenwerking. Maar het kan ook aflopen op, uh, op problemen. Ja. Dat is de tweede dag. Want op de tweede dag werd Gwora geschapen. Dat is een andere kracht. Ja, de kracht van, uh, van Wora, dus dien. En op de tijd was het de tweede dag. Op de derde dag was... Shalom geschapen, dus de eerste, niet echt shalom, shalom is echt maar goed zal zijn, maar dat was al de geschapen Veret, dat is al de En middellijne. de middellijnen heeft beide in zichzelf, die is al een gevolg van een compromis tussen uh, de eerste en de tweede dag. Ja, dus de het Gworaatje Veret, op de eerste dag werden geschapen, en op de vierde dag werd geschapen al de noekwa, maar goed. Natuurlijk dat zij was nog niet volmaakt. Ja? Om haar volmaakt te maken, wat zou nodig zijn? Alle zes verroot in ieder geval van zeer een moesten komen. En als de zevende moest dan maar goed komen. Maar op de vierde dag werden ze al geschapen. He? En dan gaan we verder door even als inleding. Uh, wat die zegt ons? Hier kan zodat door hier is er een groot geheim. Tiedhila 15. Nivnet en nukva basod beter meerdert ook Want in het begin werd nukva geschapen, euh, gebouwd, opgebouwd, opgebouwd, kan je zeggen. Basod in het geheim van Twee bed, waarmee we rood achter twee grote lichten. L uh, noemen we dat hemel, ja? uh, hemellichamen, kunnen we zeggen. Hemellichamen. En het, natuurlijk, beter dat wij kijken naar breuze woorden. Prachtig, hemellichamen, klinkt erg mooi. Poëtisch ook. Maar we moeten kijken toch naar de tekst, zoals in het verrast staat. Want nou, dat is de essentie staat het, meurot, hagdolim, hagdolim is grote, en meurot, toch wel, euh, niet lichamen, maar euh, lichten, lichtbronnen, ik zou zeggen, lichtbronnen, meurot. Zie je dat? Dus op de vierde, op de, dus de noekwa eerst werd opgebouwd als, als, uh, in het geheim van twee, uh, gelijkwaardige lichten. Dus zij was net zo als uh, en niet minder. En dat kunnen we ook zien nu. Ja, nu is het gevolg van vermindering, verkleinen, het verkleinen van de, van de noekwa. En in onze wereld zien we dat terug, kunnen we dat terugzien in de mate, of in de grootte van de zon en de maan. Ja, de zon is veel groter dan de man, de maan, de maan, ja. En zo zal het, zo het is symbolisch kunnen we het ook zien hier, hier, hier op aarde, precies hetzelfde. Maar, maar, toen de wereld geschapen was, waren beide even, even groot, ja? Dus, s ochtends was, overdag was de zon, schee, scheen de zon, en s'nachts was het de maan, de maan, maar de maan was altijd vol, volle man. Die waren altijd, die waren uh, gelijkwaardig. Hoe dat precies uitzag naar ons gevoel, dat we niet zeggen. Dat is een heel ander licht was. Het licht wat verborgen werd. We Sheyesh, 16. Sheyesh la lenukwa komasha wa ima zeirvan Hij gaat het ons uitleggen. Wat betekent dat het, dat zij dat die beide lichamen, beide uh, li, uh, uh, lichtbronnen, lichtbronnen even groot waren. She is la lenukwa, dat de nokwa heeft, komaasha hetzelfde niveau, hetzelfde niveau, iemand zeerantpin met zeerantpin, dus hetzelfde niveau op hetzelfde, wat niveau op dezelfde hoogtestand zijn. En dat heb ik ook op het op het bord alvast ...opgetekend, gewoon dat het voor ons prettiger wordt om dat ook te zien. Dat kunt je ook zien op het bord, even. Uh, voor, uh, van de rechterkant altijd kijken we van de rechts, rechts naar links. Dan tot het midden ongeveer, dan zien we daar die noekwa, de, de bouw, opbouw van de noekwa. En we zien dat, dat zij, ja, zij gaat... Ik heb het zo opgemaakt dat zij ze zeven sfeerrood had en zeeran ook had zeven. En uh, dat kunnen we zien als de parsa. Hier kunnen we het net als zien als de parsa. Is deze deze stippellijn is het net als parsa. De scheidingsleid. Nog niet, maar dat kunnen we ook, ook zien als dat. Want de parsak kwam pas echt, parsak kwam natuurlijk in de, is het product van de tweede verspreiding. Van de tweede zimtzum, van de tweede uh, beperking. Maar we zullen zien. Dus je ziet het ook op het bovenbord, dat zij staan parallel met elkaar. Geest het, goradje, het, alleen de zeer aan staat aan de rechterkant. En de nukwa staat aan de linkerkant. Het is handiger zo op te bouwen. Wij konden ook dat optekenen een beetje anders, maar zo is het goed. Uh, rechterkant, waarom? De rechterkant is geset, zoals we weten dat gesedim. En de linkerkant, dat zijn in de Gworot. En boven hen, zie je zeer aan pin rechts, is Noekwa links. En boven hen bevindt zich natuurlijk de uh, Abu -hima. Natuurlijk Iema, Mama, ima begint zich boven. En <coughs> hoe boven bevindt zich nou interessant ook hier? Ik kan niet zeggen Wat is dan boven de RP? Dat is de hoek waarbij het ontstaat. Boven de RP, wat is het boven de RP? Welke binnen? Ja, maar door welke bina? Bina heeft twee, aber we, maar hoe en maar? Hier so, huh? Wie denkt anders? We, ik zeg misschien wel. Wie denkt anders? Zeeranpien, welke kracht ontvangt zeeranpien? Zee zee huh? ah, wat is de essentie van zeeranpien? De essentie van zeeranpien is toch wat? Roog. En wat is roog? We hebben twee krachten. We hebben hassadim en gvorot wat is de kracht van Pin? Hassadim. Wie kan hem aanleveren, Hassadim? We hebben geleerd, wat hebben we geleerd met Abba Yima? Alles komt bij Pin Door wie? Door Bina. Ja? Door de Bina. En we hebben geleerd dat de Bina niets kunnen, de kinderen kunnen niets anders leren dan of ontvangen wat hun ouders aan hen geven. Ja? Dus de ouders zijn. Chochma en Bina. Dus wat kunnen zij, kunnen zij aan hen aanleveren We hebben gezien. Oké, okay. niet... Oh, ja en nee. Wat, wat we hebben we geleerd in Arie Hanpin. In, in, in dat celoot. Wat was het dan? De Bina die kwam uit het hoofd. Ja? Bina, die, Bina wil altijd normaal... wil Geen geen, geen Hij heeft niet, niet geïnteresseerd in Chochma. Maar toen de Bina uitkwam uit, de, uit het hoofd, gingen zij zich splij, splitsen. Herinner je nog? Dat Abou Yima, de eerste drie, die, die bleven net zo, want die zijn die dicht bij de, bij de hoofd. Dichter bij het hoofd. Die willen niet ontvangen, die zijn niet geïnteresseerd. Die bleven trouwen aan hun aard. Ja, net als Bina. <coughs> maar de onderste zeven, en de eerste drie, die heetten Abou Ja? Die altijd hebben alleen maar chesedim. Uh, Oftewel uh, roog zoals je dat zegt. Alleen is het dunne roog. Dunne En de zeven onderste van de bina. Die willen wel Om te geven aan de lageren. Dan is het zo. So, dan, dan zien we dat in die, deze toestand. Dat Zeran Pin is rechts en Noekwa is links. Noekwa ontvangt Gworah. Duidelijk. Haar eigenschap is een Natuurlijk, zij heeft ook Gastadjim uh, nodig om even haar te uh, zoeter te maken. Ja, je, Zoeter. Dus haar strengheid dien te verzoeten verzo natuurlijk. Maar haar eigenschap ze is toch wel Gworah. Ja, en dan zerenpijn ontvangt van de drie eerste of van die binnen, of de oftewel van de Abba En de nu die ontvangt van eerste en zo kunnen we ook zien hier zien, zo so, hier, hier is boven boven zerenpijn is Abba Vijima en aan de linkerkant zien we daar daar dat we een onderzoek dat zo doen. Daar zien wij eh ja hier ook zo hier. Hier, uh, hier, zoet. hier zoet. Ja dus op zeven, ja, op onderste onderste. Ja van die bina maar die hebben ook een eigen verzoek eigen natuurlijk. Dit is een drie. Het is het garde binnen. Ja? Drie bovenste van de binnen. Even tussendoor. Dat weet je zo. Dat... Oh. Stokje. Dan zien we, op die manier zien we, dan wie ontvangt wie. Duidelijk. Dan hier zo so die ontvangt uh, kijk, als we tekenen van rechts, rechts en links, betekent natuurlijk dat altijd komt, alles komt natuurlijk via rechts naar links, ja? Alleen we hebben het zo opge opgetekend, omdat dit, uh, je kan niet alles van boven naar beneden optekenen, dit, en dat wordt niet overzichtelijk. Maar ontvang natuurlijk, nu ontvang natuurlijk van hier, zoet natuurlijk, maar dat komt natuurlijk altijd via, ze dus kan niet direct het ontvangen van hier, zoet, uh, altijd loopt natuurlijk via de en ja. Een, een lagere altijd ontvangt van het, van het, het, van het naaste hogere. En niet, en, niet door, ja, en niet door twee niveaus hoger of drie niveaus hoger. kan niet. Natuurlijk. Maar die andere die doorgeeft, geeft alleen door. dan kan wel zijn. Dus wat we zien. Abu die staat boven de Zeranpin. Die geeft aan Zeranpin. het, Ja, het. Of die geeft dus dat Gesedin. En hier heeft die geeft aan de doekwa uh, Gogma. Uh, Gogma betekent welke Gogma? Waarom spreken we van Gogma altijd links? Het is een beetje verwarrend. Ik heb ook jarenlang dat niet begrepen. Dat komt omdat dit hier, we zullen straf en af vanavond een erg mooi ding wat leren. Waarom is het allemaal? Omdat de, we zullen zien dat dit Gogma altijd wordt in de linkerlijn. Door de linkerlijn wordt die naar, naar, uh, getrokken. Altijd door de linkerlijn. Goed, men kan geen wijsheid hebben zonder de linkerlijn. Duidelijk. De, alleen de linkerlijn is verantwoordelijk voor de gogma. En dat zullen we vanaf zeer goed leren. Maar natuurlijk dat ze ontvangt gogma. Welke gogma ontvangt zij? normale gogma is natuurlijk van de rechterkant. ja. De van Chogma is altijd aan de rechterkant. Ja. Het, is een boven, eh, het is een boven de Geset. Ja. Wanneer de Geset zich opwerkt, dan is het Chogma. Dus eigenlijk de ware Chogma is wel een. een is een Chassadim, maar dan op een hoger niveau wordt het Chogma. Ja, dus, daarom hebben we Chogma altijd aan de rechterkant. Maar waarom spreken we dan dat in de linkerlijn. door de linkerlijn komt het Chogma. Het is de gokma van de bina. Duidelijk. Want bij het opstegen hier van de van lager naar boven. En dan van man komt naar, van boven naar beneden naar boven. Wat gaat het gebeuren? Dan gaat Jisthut zich verbinden met Abouhima. Natuurlijk Abouhima staat niet parallel zo met Jisthut. Zo so, tekenen we al, Naar krachten tekenen we dat. Ja? Dat is rechts en Jisthut is links. Naar krachten. Maar natuurlijk, Jissoth kan niet boven komen, uh, naar, uh, verbind, zich verbinden. Met, moet zich verbinden met Abou Yima. Dus als het omhoog gaat, eentje omhoog, dan, uh, uh, dan Ziranpin verbindt zich met Jissoth en Jissoth verbindt zich met Abou Yima en Abou Yima die stijgt op naar de, naar de Arihanpin, ja, en daar in Arihanpin is het hoogma. Daar is wel gochma. Maar. maar alles, de hele arichantin is chogma. Het is niet moeilijk. Allein, alleen, alleen, alleen in Tienstverot denken. Alle anderen weg van je doen. Jouw andere kennis laat zich gewoon voor jezelf. Maar niet gebruiken hier. Niet van toepassing doen. Alleen tien sferot en niets anders. Dat alleen dat geeft leven. Dus wanneer die Aboghima. Jezus verbindt zichzelf met Aboghima. Dan wordt het een grote bina. En die Bina, die stijgt dan... ...naar Arighampin. En die wordt verbonden, dus... ...die krijgt dan... Een, ...in Arighampin is alles, is Gochma. Ketter van Gochma in, in alles is Gochma. Dat moet je altijd weten. Maar daar heb je ook in Arighampin... ...heb je ook Bina van Arighampin. Ja? Maar, heb je, nee, sorry, heb je ook een Gochma... Uh, ...van Bina. Dus die Bina ontvangt... Dat, ...ontvangt Gadlood, ...grote toestand... En natuurlijk, Gochma verkrijgt ze dan, maar dan van de Bina. Dat hey, is heel lang, huh? huh? Gochma van de Van de Gochma. Ine. Ah, kijk. Ja, Abu -ima. Die hebben dan nu, die staan nu voorlopig onder de hoofd, het hoofd van de Arigantie. Dus hun, hun niveau is... Bina, oké, okay. maar ten aanzien, ja, ten aanzien van Pin. is het net zoals lichaam, ja, waarom, <coughs> ze zijn onder het hoofd, ze, op, op zichzelf staande, ze hebben hoofd natuurlijk, maar is het hoofd van de, van de Bina, dus hebben Keter, Gochmale, hebben ze, maar ten aanzien van het, de ware, van, van, van zij zijn alleen maar Gesset Gauratje ferret. van Gesset Gauratje van Arigampin. Dus het, het, het, het, hun ware toestand is natuurlijk iedereen zijn. Ik heb net zoals een jongetje van twee jaar een vader, zijn vader van basketballer. Die staan, lopen naast elkaar. Ja, deze, de ene heeft een hoofd, een andere heeft een hoofd. De ene heeft kleine handjes, een andere heeft een, een handje zoals een hele jongetje. Ja, bedoel, zoals een hele, zijn hoofdje. Hoofje. Grote, grote man. Ja, eigenlijk twee meter lange basketballer. Maar beide hebben hetzelfde, dus ook het hoofd van, van eh, Bina, Bina is natuurlijk kleiner hier, veel kleiner dan het hoofd, dan het hoofd van Arichan Pin. Dus wanneer zij zij Maggad mag gadluut, en insteegt op naar de Arichan dan verkreeg dan die aboe iemand die nu buiten het hoofd stand, naar beneden, Bina die naar beneden kwam. En nu is ze alleen maar geset. Nee, ook, ook keter, hoogma, bina van de, van de bina is alleen maar geset. Ja of niet? En nu komt ze naar boven. Abwehima. En ze is natuurlijk verbonden nu met de jirsut. Abwehima is nu in het hoofd. Abwehima wil absoluut geen hoogma. Doet er niet waar Abwehima staat. Ja? Maar Abwehima -ma komt in het hoofd van Arichanpien te staan. Dan, dan zij ze wil zelf geen, geen gochma, want zij heeft geen gochma nodig. Aboeima, nooit kan je ze omkopen en te zeggen, nou, nu kan je wel, en nu misschien ga je wel toch wel gochma ontvangen. Nee, nooit. Duidelijk, het is de art van de bina. Maar, als zij nu omwille van de lagere naar, naar papa komt, dan ontvangt ze wel gochma, maar zij heeft het niet nodig, duidelijk. Zij kan vol, jij kan al vol stoppen met de Chogma. Ze heeft het niet nodig. Zij is eenvoudig. Ze wil het niet hebben. Duidelijk. Dus, maar dat betekent dat zij in het hoofd komt, dan gaat zij, verkrijgt zij wel de straling van de ware gogma, van het ware hoofd, van de arigampine. Dat is de ware, dat is daar de ware gogma. Daar zit het hele hoofd van de arigampine. Daar zit het ware Chogma, het, het licht van het hoofd. Duidelijk. En dat licht van het hoofd, dat gaat dan. Uh, wat, het woord hoofd voor wie? Voor de Bina natuurlijk. Eigenlijk. Niet zoals het hoofd van de Bina, toen de Bina onder, onder het hoofd kwam. Maar nu komt zij helemaal naar het hoofd. Waarbij zij is nu. Uh, toen, toen ze naar beneden kwam, Bina, werd ze gesplitst in tweeën. Ja? En nu komt zij in één. Het wordt nu een fusie tussen de tussen de ABWI, maar en maar één nou, grote fusie. Kijk, kan je je voorstellen wat straks zal het worden? Een nuon en in dan de andere en de andere S de, de andere. Als ze samen nu gaan schijnen, ja stralen samen nu straks Nu one in dan de andere onderneming. Als ze gaan samen stralen dan waar blijft dan hun concurrentie? Nergens. Ze gaan het allemaal kapot maken, duidelijk. Eigenlijk, er wordt niets vergeleken, alles wordt niets ten aanzien van het licht wat zij kunnen stralen. Zo, so, waarom? Het is fusie. Zo so is het ook. Als die fusie plaatsvindt tussen Aboyima en Jirsut, en die komen in het hoofd, dan krijgen ze de ware, het ware hoofd van het hele partso, van één partso, van de gezamenlijke Bina. Eigenlijk of niet? Abou Yima heeft zijn eigen partsoe van tinsverod. maar Yersoed heeft ook zijn eigen partsoe van tinsverod. maar dat is allemaal onder het hoofd van de Arihantin. Het is wel hoofd, maar het is een niet het ware, niet één overkoepelende hoofd, hoofd van de hele Bina. Duidelijk. Wanneer nu komen zij? verbinden zichzelf nu. Yersoed wordt dan weer, hoe verbinden zij zich? Zij worden weer tot 10 sferot. Dus dan, de hele 10 sferot van Abu die worden alleen maar nieuw in het hoofd, worden zij tot 3 eerste sferot van de Bina weer. En, ze, en de hele 10 sferot van de eerste, die worden weer zeven sferot van, uh, van de Bina, de onderste. En samen ze dan, worden zij dan 10 sferot. Maar ze bevinden zich in eenheid, vormen ze volledige 10 sferot. En dan zitten ze met het hoofd in de Pin. Nou, dat is de ware gadluut. Maar het is wel gadluut van wie? Van de Chochma? Nee, van de Bina. Dat is wat wel te ervaren. Dat is wat alles haalbaar is tot de komst van de Mashiach. Alleen dat licht is wel haalbaar. Het is wel Chochma. Waarom? Het, is, het licht wordt gehaald direct van de het hoofd staat het hoofd van Abawima het hoofd van soy van de we dan. staat nu in op het niveau van Arihampi nou als het komt komt, hogere dan wordt hij als hogere en, en te meer dat de, dat het dat plaats is de ware plaats is van de Het bina is hoort daarbij altijd ja? ze kwam naar beneden alleen om te helpen aan de kinderen dus, het wordt wel, dan wordt het wel gogma aangetrokken, maar van de bina. En daarom is het altijd linkerlijn, noemen we dat linkerlijn. Of via de linkerlijn wordt het dan de gogma verspreid. Maar ook goed altijd in de gaten houden, waarom is dat? Omdat het bina, het, het is wel gogma, <coughs> dus de kwaliteit. Kwaliteit is is is is van de bina, is van de hochma. Waarom? Het is uh, sorry, het is van de bina, maar het is wel licht Hochma. Want waarom? Alles wordt verbonden, al de hele bina wordt nu verbonden tot iets verrot. En samen met het optrekken eentje omhoog he, he, hebben ze ook de zerenpijn ook omhoog getrokken. Dus wie gaat nu ontvangen dan van die van die Bina, wanneer die Bina trekt naar het hoofd van Arihantin, komt Het licht komt dan van de Arihantin, ja die Chochma, die gaat eerst naar wie? Naar de, naar de Bina, naar het hoofd van de Bina. Dus wat we anders, anders noemen we dat Abohima. Ja, En gaat dus naar Abouwehima, naar de I3 eerste van de Bina. Eigenlijk. Ze heeft, jij zegt, zij ze hebben dat niet nodig. Natuurlijk, zij hebben dat niet nodig. Maar zij moet het doorgeven. Deel? Dus zij ze zelf gaat het via hen, ja, maar zij ontvangen het niet. En via hen loopt het dan die gochma van de binades. Wij noemen dat gogma gewoon, zeggen wij. En die loopt dan via de via de aboïma. En aboïma geeft het dan aan die jirsut. En jirsut heeft wel die gogma nodig? Die ontvangt de gogma en die geeft die Geeft dat verder naar wie? Natuurlijk onder die normaal is het, zeerendien natuurlijk. Hij moet altijd geven he? hij geeft wel naar zeerendien, maar zeerendien moet geven aan de noekwa. Maar, maar de kwalitatieve opbouw zoals ik jullie had opgetekend, dat die ontvangt, de gogma, doorgespeeld door via Abeweima. En die gogma, die geeft aan de noekwa. Want wie heeft de gogma no no nodig? Niemand anders. Alleen de, alleen de, alleen de malgoed. Of alleen de noekwa heeft de gogma nodig. Geen, niemand, geen andere heeft nodig. Er zijn twee in het spel. Twee die gogma hebben. Of de ene heeft gogma en de andere heeft gogma nodig. De wie gogma heeft, dat is Arigampin. Hij heeft alleen maar gogma. Hij heeft absoluut niets anders. Ja. Dat. Maar. Uh, noekwa heeft gogma nodig. En dan, daarom ook hier ook wij. Wij zijn ook net zo dat. Wij zijn net zo product van die noekwa. Wij. Geef aan de mens gouden bergen. En geef hem alleen maar chassadim. Alleen maar genade. Zelfde vluchten van die genade. Want die wil ook een beetje gogma. De wijsheid heeft je nodig. Duidelijk. En daarom, als je dan iemand, iemand zet in een, in, een, in een gouden kooi en je legt hem in de vaatjes, maar je laat hem niet gebruik maken van het kwaad, vlucht de mens. Duidelijk. Kwaad is niet zo verschrikkelijk iets. Kwaad is noodzakelijk. Kwaad is ook nodig. Want beide zijn gecreëerd door. Einde schepper, barmhartige schepper. Natuurlijk is het niet kwaad als, als zodanig gecreëerd. Maar als het dat gogma wordt doorgetrokken, lager, lager. Hoe lager naar beneden, hoe, mee, hoe dichter tot wie? Reine tot onreine krachten natuurlijk. In het hogere, daar is absoluut heilig. Dat wat hij noemt, dat wij noemen, dat kwaad wat beneden wordt. Maar wanneer het doorgetrokken via linkerlijn wordt het doorgetrokken naar eerst... Ja, naar Jirsut, en Jirsut geeft het dan weer naar de Noekwa, naar de hoge regioen van Noekwa. En dan gaat het weer van Noekwa naar de lagere regio's En als het komt daar allemaal ergens al naar de netza je soort van de Noekwa, dan komt er, ja, eigenlijk hier is het niet zo, maar komt het allemaal tot aan de par, ergens dichter bij de Parsa dan is het gevaarlijk. Waarom? Hoe lager daar, dan wordt het geprofiteerd van die, van die hochma. Van die quorot en die worden dan, de, wat, wat hij ons had verteld, dat die boosdoeners, die maken er gebruik van, van die hoogmaak. Want geen andere, alle, alle boosdoeners, die zuigen daardoor, maar dat komt wel straks. Ik heb het hier met zo'n zo stekeltjes opgebouwd, zo'n pijltje met, met zo'n stekeltjes, om te laten zien dat dit, dat dit een oneigen gebruik van dat van die hoogma. Klein beetje, ik heb even klein beetje toegelicht wat uh, erbij, erbij is, wat eigenlijk niet onze les is, maar een beetje omdat het zo zien we dan, waarom komt dan de Bina, van de kant van de Bina, van de linkerkant komt Oké, okay. Maar we, komen, we gaan nog verder. Het is erg belangrijk dat voor onze uh, studie, bijzonder belangrijk, want wat we vandaag wat uh, leren, de is. dat is bijzonder. Als ik het even mag recapituleren, van links komt het licht gogma van Bina. Natuurlijk. Dank u. Ja, en dat is alles wat, ja, je had het ook daarover veel vragen gesteld, ja, ben ik ja, maar, maar, maar, maar dat maar is maar. alles wat we kunnen ontvangen, mijn vrienden. We kunnen niet de, de gogma, alles wat licht van gogma zelf, van de pin kunnen we niet in de, zo so, direct van, uh, van binnen ontvangen. En, en we zullen zien ook op welke manier wordt het ontvangen, die chochma van links. Wordt niet van boven naar beneden direct van binnen ontvangen. Maar van buiten ontvangen, wat wij noemen via de haren. En dat is iets wat natuurlijk erg speciaal. Via de haren en niet via het hoofd naar beneden. Het hoofd van Arichampin is het net zo, ja, is het hoofd. Het hoofd is het hoofd, ja. We hebben gezegd, ketter, gochma is hoofd, wordt niet ontvangen van de ketter en gochma. Het wordt niet ontvangen. Dat is ook een van de redenen dat, redenen dat ook hier op aarde zinnebeeldig wordt als iemand echt een boef is, of waar dan ook doet erin toe, dat men hier op aarde... Uh, en die trekt het de kogma naar beneden. Die wil dan crimineel kogma ontvangen, welke dan op meerdere manier dan ook. Dat men zijn hoofd, dat men hem, hem ho zijn hoofd kleiner maakt. Ja? Als een mens niet zelf niet wil zichzelf zijn hoofd buigen, ja, voor de orde van de wereld, en dat betekent orde van de schepper, dan op die manier wordt hij dan kopje kleiner gemaakt. Dus, natuurlijk is het, wij noemen dat barbaars, maar geestelijk is het wel interessant en begrijpelijk. Je hoeft het niet natuurlijk precies hetzelfde zo doen, dat, hier op aarde, omdat het geestelijk is, je moet ook hier dat doen. Natuurlijk. Maar daarom zeggen wij ook dat onthoofde, of zo zeggen dat, uh, uh, zeggen dat met de, met de zwaard ja, of zeggen niet onthoofden, maar dood maken. Dat, maar dat is ook wordt een beetje daarop gesuggereerd. Maar dus, hoe wordt het ontvangen, die gogma. En dat is een enorm geheim. Wat geheim betekent dat men, het is moeilijk te doordringen. En dat is in de test, zullen we dat leren pas in de dertiende deel. In de test. Ja? Ja? De volgende keer probeer het altijd, altijd, probeer het altijd voordat jij hier komt alles uitzetten. Uh, dat we niet doen. Maar gewoon, oh, dat, dus op welke manier wordt het ontvangen? Een klein beetje ga ik nu al verklappen. En dat zegt men dat niet via het hoofd naar beneden, zoals het normaal het geval is, ja? Via de hoofd, via de pij, zoals het alles naar beneden halen, via de innerlijke kanten, innerlijke wegen van de partsoef, maar via het buitenkant van het hoofd. En dat gaat dan hoe? We zullen dat leren, het is een zeer speciale studie, waar niemand van snapt, maar wij zullen dat leren. En iedereen die... die gaat leren, le die onderdelen van de test of ja, van de zoger die begrijpelijk zijn, maar dat niet. En dat is, we zullen ook leren, dat Safradits Newton, de, er bestaat zo'n boek, Safradits Newton, ook daar christenen natuurlijk ook veel daarover hebben dat hebben geprobeerd, dat ook door te dringen, alle mooie beschrijvingen gemaakt, maar niemand begreep dat. En omdat de, de tijd is nog niet gekomen, was vroeger, en allerlei prachtige vertalingen, maar niemand snapt hun woorden. En wie zullen we dat leren? Wat betekent dat? Dat via het hoofd van binnen kan niet meer licht komen. We hebben gezegd, Gogba van de pin. afgesloten, ja, kan niet meer, het licht kan niet meer naar binnen komen. Onder, onder de Arie pin, onder het hoofd van pin. Hoe dan wel? Via de buitenkant wel. Het is zo immens licht, om dat van binnen te komen, niemand kan het ervaren, niemand kan het, het is niet onmogelijk, onmogelijk, tot de komst van de Messieër. Messie. Maar nu komt alleen maar zo'n licht van de correctie, waarbij het licht komt, als het ware, van buiten kan, dus niet via het hoofd zelf, maar via het haar, geestelijk, ja? kan je dat geestelijk zien, dat partsoef, en in de partsoef, dat staat bij de mens, hebben hoofd. Ja? En in dat hoofd heb je ook haar. En haar is net zo als dunne pijpjes. Ja? Dunne pijpjes waar dun licht kan via komen. Net zoals bij de mens. Dunne licht, kan, als het ware van binnen, is net zoals pijpjes. Dunne kanaaltjes. Waar langs een klein licht kan wel binnenkomen. Klein ten aanzien van wat van binnen kan komen. En dan via het hoofd haren loopt het licht wel naar beneden, geestelijk gezien, ja, dus van die, dat is ook een deel van de partsoef, het hoofd, dus komt het licht dan uit het hoofd, als het ware, en die komt dan via die kanalen naar buiten, naar zijkanten, en hier is ook tielsverrood allemaal, en dat loopt naar die peyote, ja, naar die zoals, die, zoals mijn broeders dat dragen, ja, die lange aan de zijkanten, ja, je ziet zo'n mooie peyote, ja, zo het is allemaal geestelijk. Maar, maar ze natuurlijk begrijpen het ook niet. Zo. Ze, ja, ze hebben Ja, die Als ze, Allemaal die krueltjes dragen. Ze weten dat het heilig is. Maar ze begrepen het niet. Maar voor hen is het helig die, het haar zelf. Ze denken dat dat is heilig, Maar natuurlijk. Voor een kabbalist is het alles moet verantwoorden. Voor, voor een leraar bijvoorbeeld. Voor, ik weet waarom, waarom ik het doe. Maar ook niet, ook, ook niet overdreven. Maar... Dus het licht komt dan geestelijk. Dat is een haar, hoor. Ja. <laughs> maar ja, dat jullie ook begrepen dat ik het doe... En niet dat ik dat wil graag ...maar zo heeft mijn leraar mij geleerd. Ja? Dus Arie heeft mij zo geleerd om dat te doen. Om overeenkomst naar, naar regenschap... ...wat ik kan doe ik wel. En ook nog heel erg Maar wat... ...om laten jullie ook zien... Dat ...aan mijn baar zullen we ook veel leren... leren ...hoe dat, uh, dat eruit ziet... ...en tegen de tijd dat wij zullen leren... Uh, zult je ook aan het baard, ik zal de baard ook laten staan, zo, precies aan de puntjes van mijn baard, kan je, zal ik ook laten zien, waar de geestelijke punten zijn, ook hoe het licht van het hoofd komt, naar die, naar die Abouhima. duidelijk, die Abowima en alle hele schepping, Abouhima, ontvangt het wel, maar dan via het haar. Dus eerst loopt het licht via het haar van, ja, via het haar loopt het van Arigampin, ook Arigampin ontvangt nog via, via het haartjes. Want hoe kan het? Een geweldig licht, hoe kan je dat anders? Eh, gewoon rechtstreeks ontvangen. Het is eh, gigantisch licht, dus het komt via het haartjes, komt naar de zijkanten, zeekant. de zijkanten waarom? Omdat, hier begint een beetje zich aftekenen rechts en links. Komt aan de linkeroor en rechteroor als het ware hieronder. Dat is dan, zullen we zullen zien, en dan loopt het via de zeekanten naar beneden, dat ligt. Natuurlijk niet een baard, het heeft niets met een baard te maken, een fysieke baard, maar geestelijk zo. Maar loopt het dan hier naar beneden. Eindelijk. En dan loopt het via, dan loopt het dan via het baard van Dan Loopt het via het baard naar Arigampin, van Arigampin, en loopt het, dan wordt het weer doorgegeven via het baard, Wordt het dan doorgegeven weer naar, naar de lagere. En duidelijk. En wie is lagere dan? Aboeim, Aboeim heeft geen... Eh, we zullen zien dat uh, in het geestelijke... Zullen we ook zien dat Bina heeft geen, geen baard. We zullen ook zien dat Bina heeft geen baard. dus Alles komt van, van geestelijke. Zullen we ook zien dat ook in het geestelijke... Wie heeft de baard? Alleen manlijke hij kan een baard hebben. Dus hij heeft... Arihant heeft een baard, zullen we leren. En wie is nog een like in het heeft een baard, de Zierenpien ook heeft een baard. Duidelijk. En dat heet dat de dertien punten waar langs dat licht komt van Arihant bij Arihant Pin. Nou, boven Arihant Pin hebben, hebben we nog Atik. En Atik is net zoals één als, als sov Want binnen de Atik zit één sov En. Daar, hoe kan dan, van, van eindsof eigenlijk, van binnen de attic en dan komt het naar Arie naar iets wat al product is van het, van het, van het zombed, ja, van de bina, terwijl, terwijl de, het is dus een enorme kloof, en daarom moet het op die manier doorgegeven worden. En dan is het ook, heb je dan dertien correcties van het baard, heet het. 13 correcties van het baard. Net zoals 13 correcties, 13 eigenschappen van Barmhartigheid. Ook hier wordt het via 13 kanalen, via het hoofd. Komt het dan eerst 7 correcties van het hoofd van 7 correcties van Aatik, van, van, van en dan komen dan 13 correcties via het hoofd, via de Baard, het baard, En dan komt het precies hetzelfde ook naar 15. En Zerenpien heeft 9 correcties. In zijn baard. En dan, via, en dan gaat het via zijn baard. Dus baard betekent vervolg van het hoofd. En dan gaat het naar de noekwa. Ja? Zo op die manier. Even tussendoor. Dat jullie dat een beetje zien. Hoe dat in elkaar zit. Duidelijk. Anders, al, duidelijk. Anders als wij zeggen dat niets komt van, van, van het hoofd van Arigantin. Dan zeg je dan. Ja, hoe, hoe, wat is het de verbondenheid? verbondenheid tussen ons. Ja, tussen de lagere. En tussen de ketter en hoogma van van Arihampin, dan zeg ik jullie dat komt, maar dat is alleen in de toestanden van de grote toestanden. Ja, duidelijk. Wanneer God is, dan wel, dan gaat die ima al die bina, steeg bina naar Arihampin, en dan wordt het de God wordt het tien rood van die bina. En dan van die Arihampin komt wel via de hartjes of de geestelijk, ja, dus via de buitenkant. Komt het licht hoog? Maar, mondjesmaat natuurlijk, Kom wel afzakken, afdalen via de zijkanten. We zullen allemaal leren, allemaal die plaatsen op het baard, aan het baard. Dus we zullen wel hulp nodig hebben straks van Kees Jan natuurlijk, om ons dat eenmaal op te tekenen. Om hebben eens mooi op te aangeven waar het allemaal ligt aan de baard. Want het is bijzonder belangrijk. Zo wat zullen we leren. Op welke plaatsen. Hoe dat allemaal elkaar zit. Bovenlippen. Hier zitten ook bepaalde uh, paadjes. Uh, waar het allemaal. Het licht vandaan komt. Huh? Deuken. Hier ook zit ook een belangrijke. Hier een deuken. Waarom hebben we zo'n deuken hier, hier. Ook hier absoluut belangrijk. Waarom, hoe dat allemaal elkaar zit. kus van de ja, zo zie je, dat is ook niet, niet, niet, alles zullen we leren, dat hoe, dat, hoe dat geweldig, geweldig in elkaar zit. Maar dat op die manier zien we dat, de, ja, dus op die manier zien wij dan, dat het wel licht kan ontvangen worden, alleen in die grote toestanden. En daarom zeggen we dat alleen in de grote toestanden, kunnen we ervaren wat, kan het komen, het, het getal, het getal, dertien. Oké, okay, 26 is twee keer, eh, zo goed, ook maar van links en rechts. Ja, dertien heb je ook, maar ook dubbele, dat is natuurlijk, en ook dertien, van het getal dertien, dat is dan de dertien, <coughs> we hebben gezegd, het getal dertien, dertien hebben we gezegd, hebben we hebben geleerd in onlangs, hij vertelde ons, ja, dat vijf, oh ja, of tien, dat is, is dan een getal van de chassadim, dan als we horen vijf of tien, dan is het chassadim zijn in de partsoef, en als we horen dertien, dan hebben we gadlood, en hebben we, en dat de bedoeling is dat, wat we, wat we hebben gezegd, dat het licht komt dan ook, eh, in de Gadloed kunnen we dan licht ontvangen dan maar via de, via de haren. Okay. Hoe later? Gewoon even tussendoor, dat jullie al horen iets wat wij later gaan ook leren. Toch nog even, sorry. Ja? Je zei het komt uit het hoofd en dan zag ik het af van mijn eigen. Ja. Maar je deed zo en niet zo. Dat zullen we, oké, okay, wat ik deed, maar we zullen zien hoe dat allemaal, waarom, waarom komt het uit het hoofd, et cetera, en hoe komt het uit het hoofd, et cetera.